7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Obama wil start van machtsoverdracht in Egypte. Zwitser misbruikt ruim 100 gehandicapten. De zwemmer Ian Torp kondigt Rantre aan. President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke machtsoverdracht in Egypte, die direct moet beginnen.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 In het oosten, en met name het zuidoosten van het land, kan het nog steeds glad zijn. Gisteren raadde Rijkswaterstaat automobilisten aan om ten oosten van de lijn Eindhoven-Groningen niet de weg op te gaan. Daar werd het op sommige plaatsen spekglad door ijzel en opvriezing van natte weggedeelten. In Twente, aan de Duitse grens, bij Arnhem en in Limburg waren meer dan 100 ongelukken. Meestal leidde dat alleen tot blikschade. In Gelderland en Limburg vielen veel buslijnen uit omdat het te glad was om nog de weg op te gaan.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 Het is voorlopig een uh, spits volgens het boekje voor de woensdagochtend. 35 kilometer file staat er. Weinig bijzonderheden. Wat langere files staan op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarsen 5 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen voor knopend Rotterpolderplein 3. A12 Duitse grens Arnhem voor het Velpenbroek ook 3. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen nu 4 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Al dertig jaar heerst hij in Egypte, Hosni Mubarak. Hij heeft gesproken, hij gaat. Maar nu nog even niet. Zeven vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken of dat voldoende is voor Nederland. En Sanne van Hoorn vroeg aan demonstranten in Cairo of zij genoegen nemen met de belofte van Mubarak. We hebben de minister inmiddels aan de telefoon vanuit Turkije. Maar we gaan eerst even terug naar gisteravond. In een toespraak op de Egyptische televisie kondigde president Mubarak aan dat hij zijn functie neerlegt. Maar niet gelijk. Bismillahirrahmanirrahim. al ikhwa al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 U nou, hoorde dat president Mubarak komt dus na de verkiezingen van september niet meer terug. Zo beloofde hij in die televisietoespraak gisteravond in Egypte. Marcel zei het al, we hebben contact met uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Oerie Roosentaal. Goedemorgen, meneer Roosentaal. Goedemorgen. U bent op bezoek in Turkije. Um, vanuit Turkije, wat vindt u van de oplossing van Mubarak? Uh, het, is, uh, het is een uh, eerste stap naar een uh, ordelijke overgang naar een uh, ja, breed gedragen.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 De verkiezing van september keert Mubarak dus niet meer terug als president. Maar erg onder de indruk van die toezegging, daar hadden we het net al over, lijken de Egyptische demonstranten niet, merkte ook correspondent Sander van Horen gisteravond in Cairo. Getab zei je We hebben een Mubarak begrijpt alleen maar Hebreeuws, die spreekt geen Arabisch, zeggen deze mannen die naast elkaar staan. De speech was shit en het is duidelijk, het is onvoldoende voor ze. HBH, hebben de shab, Rabbi?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 Elke keer weer laat hij zien dat hij achteruit gaat. En dat bedoelt deze meneer dat hij dementeert. He says now I will leave after the next elections. That's not enough for you? Nee nee nee. Nee. No, no, no, no. Muziek komt er nu uit de speakers waar eerst nog de speech van Mubarak uitkwam. Mensen die lopen in grote hoeveelheden weg. Ik denk dat uiteindelijk, het is nu uh, kwart over twaalf, de groep die achterblijft dat die uh, nog wel groter is dan de afgelopen dagen. En dat zie je ook wel. Mensen die leggen weer dekentjes neer. Er worden uh, tenten opgezet. Uh, mensen die uh, staan nog wat te praten. Uh, mensen die scanderen nog. Met andere woorden, die groep die zal groter blijven. Mubarak must go today. Today. Today. So, and if he doesn't do it, what will the people do? Here, here. We'll stay here, stay for months, for a week. De Egyptenaren uh, for, zullen doorgaan. Uh, Wij zullen doorgaan. No, no. no today, go. So you will stay here. I will stay here. We here from five days. We blijven hier. We zijn er al vijf dagen. Because we most of the people say he is crazy. Hij is gek geworden. Mensen schudden hier op het plein met hun schoenen toen hij aan het speechen was. He will transfer the authority in arrangement way. This is very good. Een ander geluid van deze man. Hij zegt dat de macht gecontroleerd wordt, overgedragen, en dat dat prima is. Ja, maar het is nooit. Je wilt transfer de autoriteit? Stap voor step. Stap voor stap weggaan. Dat is goed dat we hier tegen zijn. Meer Iemand zei dat hij bang was dat als we nu stoppen, dat alle mensen die hier op het plein zijn dan gearresteerd zullen worden. En weer iemand anders die is bang dat de mensen hier in het publiek naar het gebouw van de staatstelevisie zullen gaan. Die is bang dat het uit de hand loopt. Ik ben bang van dit. Als ze naar Maspiro gaan, kunnen we niets doen. Ik we blijven hier totdat hij weg is. Wij blijven hier over onze lijk. Opmerkelijk trouwens dat hij op dit moment richting de uitgang loopt. Beveiligers in winkelcentra moeten boeien en wapenstok krijgen... zegt de hoogste baas van het OM, Harm Brouwers, Zometeen meteen hier op Radio 1. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Jelande van der Velde, goeiemorgen. Goeiemorgen, Lara. Nou, de ochtendspits blijft redelijk bescheiden. 49 kilometer file nu. Wel nog hier en daar wat, wat gladheid in het oosten van het land. Maar dat moet straks ook de goede kant op gaan. Uh, wat langere file op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarse 5 kilometer. En er was een aanrijding op de A27 Almere richting Utrecht. Alles is weer vrij, maar het is wel langzaam rijden tussen knooppunt s en Beeldhoven over 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco wint ging met Hero Brinkman, lijsttrekker in Noord-Holland op weg naar het provinciehuis... ...voor de aftrap van de campagne voor de verkiezingen. Ja, nou, wij staan nu in de grootste ergernis van Noord-Holland, zegt chauffeur Hero Brinkman tegen mij. Ik word lekker gereden, hoewel, we staan nu bijna stil, hè? Ja, ja het, het is woensdag, dus het valt mee, maar uh, ja, dit is de file voor de Koentenolle, hè? De bekende file voor de Koentenolle, nou, de tweede is in aanbouw. Ja, daar is, uh, daar is bij het vorige kabinet gelukkig een begin meegemaakt, heel belangrijk. Ik zit even te bladeren hier, want we hebben hier alvast wat printjes van uh, het kieskompas. Het kieskompas wat straks in het provinciehuis van Noord-Holland officieel in gebruik wordt genomen. En dan gaat het beginnen, hè, de campagne. U bent lijsttrekker voor de PVV in de Provinciale Staten van uh, Noord-Holland. Uh, wat bent u eigenlijk van plan? Nou ja, we zijn in ieder geval van plan om, uh, en dat is heel belangrijk... om als je de provincie nog uh, levensvatbaar wil houden... Uh, dan zal ze toch uh, nadrukkelijker moeten aangeven waar ze voor gaan. En uh, die kentakendiscussie, zoals dat dan in de volksmond heet... ja, die moeten we nu echt gaan aanswingelen. En wat ons betreft moet, uh, moet de provincie uh, uh, merkbaar gaan worden... Uh, in uh, economie, infrastructuur, uh, natuurmilieu uh, uh, en ruimtelijke ordening. Laten we dus eens even twee dingen uithalen hè, uit dat kieskompas... wat straks uh, online gaat. Uh, windmolens, windturbines is een item... Ja, is voor ons een heel belangrijk item, zo niet uh, misschien wel de belangrijkste. Ten eerste is Noord-Holland een, een bijzondere provincie, een hele mooie provincie. Dat weten de meeste mensen in Nederland niet, maar uh, we hebben een uh, hele verschillende natuur. We hebben schitterend mooie omgevingen. Uh, uh, um, uh, ja, en die worden verpest door al die uh, verschrikkelijke windmolens. Het Noord-Hollands landschap wordt uh, compleet uh, uh, afgebroken, zou ik bijna willen zeggen... Uh, door, door dat uitzicht van die windmolens. Dus de PVV is tegen de windmolens. Ander groot onderwerp, natuurlijk Noord-Holland, Schiphol. Ja, Schiphol is uh, belangrijk voor de economie in, uh, in, in Noord-Holland uiteraard. Uh, voor de economie in heel Nederland, zou ik willen zeggen. Uh, wij, uh, wij vinden uitbreiding van Schiphol uh, goed. Alleen, uh, wij moeten wel kijken naar de overlast... die, uh, hoe je het went of keert, Schiphol toch uh, veroorzaakt... voor de omliggende gebieden. Dus ja, daar zijn we heel neutraal in, want uh, we moeten, ja, die, die, die overlast van die, van die gebieden, dat is belangrijk. Je moet daar wat aan doen. Je zult dus moeten kijken naar de, uh, naar de tijdstippen van de vluchten. Uh, naar de manier waarop landingen en, en, uh, en, en vertrekkende uh, vliegtuigen uh, gebeuren. En uh, ja, daarom zijn we daar een beetje neutraal in. Een beetje neutraal over Schiphol. Ondertussen kachelen wij een beetje in die uh, vermalen dijden file voor de Koentel. Ik zie daar ook blauw licht in de verte. Het ziet er niet helemaal goed uit. Kunt u hier ook nog wat aan doen? Gaat u hier wat dan doen? Nou, kijk, gelukkig gaat die, ja. uh, gaat die, uh, die Tweede koentenol open. Maar wat de provincie natuurlijk wel kan doen... dat is de aanvoerwegen uh, naar de snelwegen zelf verbeteren. Ja. Uh, en wat wij vinden is dat uh, in de provinciale wegen zelf... Um, ja, er moet gewoon meer gebruik gemaakt worden van vluchtstroken... maar ook van busbanen. Wij vinden bijvoorbeeld dat busbanen die gewoon tijdens de, uh, de spitsuren... Uh, uh, gebruikt worden door 20 busjes per uur bijvoorbeeld... ja, die moeten gewoon opengesteld worden. Ook gewoon normale autorijders moeten over die busbanen kunnen rijden. Oké, okay, dat is duidelijk. Zeg, dan nog eens even een gewetensvraag. U bent lijsttrekker in de Provinciale Staten... maar gaat u ook echt in die Staten zitten... of zegt u over drie maanden van nou, het is me toch te druk? Nee. Want dat hebben we vaker gehoord van collega's van u... Ja... Ja, overigens uh, ook met alle goede, goede bedoelingen, weet ik. Uh, ja, ik... nee, maar even uh, nee, kort maar en duidelijk. Ik, uh, ik heb een, uh, wij hebben daar rekening mee gehouden in Den Haag... wat betreft mijn staf die uh, veel zaken voorbereidt voor mijn uh, ja. Tweede Kamerwerk. Dus u blijft, u gaat echt ja. die staten in? Ja, ik uh, beloof hierbij plechtig, maar dat heb ik al eerder gedaan. Ja. Maar u kunt van mij op aan dat ik die vier jaar absoluut vol ga maken. Ja. En dan is er nog één ding waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dat is eigenlijk het gevolg van de Provinciale Staten. Wie gaat er eigenlijk voor de PVV naar de Eerste Kamer straks? Ja, ik heb me alleen maar uh, druk gemaakt en uh, bezig gehouden met de lijst voor de Provinciale Staten Noord-Holland. En uh, niet met de Eerste Kamer. Ik ga daar, uh, ik, ik weet het niet. Maar... U weet het niet? Nee, ik weet het niet, maar ik zal ook heel eerlijk zijn. Als ik het wel zou weten, zou ik het u, u niet zeggen. U zou het mij niet zeggen. En we gaan nu de Koenstendel in, dus ik ben heel benieuwd of de verbinding... Wij rijden trouwens weer, dat is toch ook ja. wel fijn. Ja, onderweg ja. naar het Provinciehaar. Het is woensdag, dus het valt mee. Ja. Uh... Ja. Nee, dan, die tunnel gaat nou, <laughs> helemaal goed. Krijgen krijg van niet meer mee, maar Mark Robin komt straks terug met Hero Brinkman. Gelukkig maar, Denken langs de snelweg dan. Het uh, moest goedkoper worden. Door de komst en meer concurrentie van allemaal nieuwkomers... die ook benzinestations konden kopen. Op een veiling. En overnemen van de grote vier in Nederland. Shell, Esso, Texaco en BP. Maar daar is niets van terechtgekomen. Toch? Verslag even Peter Blok. Ja, inderdaad, daar is heel weinig van terechtgekomen. Autorijden is en blijft een dure hobby. Ja, langs de snelweg betaal je nog steeds de hoofdprijs. Vandaag al 1,63 euro voor een liter benzine... en 1,33 euro voor een liter diesel. En dat zijn dan ook gelijk de allerhoogste prijzen in Europa. En dat komt vooral doordat er geen of te weinig concurrentie is. Ja, je ziet veel dezelfde namen langs de snelweg. Shell, Esso, Texaco en BP. Zij hebben de markt- en de tuin. Dus heel stevig in handen. Ja, dus had Den Haag bedacht de veilen. Maar die uh, benzinestations, uh, kan dit in de categorie volkomen mislukt beleid? Ja, een flop. Dat, nou, uh, ja, daar komt het wel uh, heel ja. Een mislukking, inderdaad. Uh, ja, minister De Jager en uh, staatssecretaris Wekers... zijn natuurlijk uh, wel blij met elke kilometer die wij rijden... en uh, elke verkochte liter benzine. Want dat levert dan weer 72 cent aan uh, accijns op. Daar komt weer een uh, dubbeltje btw bovenop. Dus steeds weer 85 cent erbij voor de schatkist. Dus die worden slapend rijk. Al kan de schatkist uh, door de crisis natuurlijk wel wat geld gebruiken. Nou ja, de ruwe olie is door Egypte ook al uh, peperduur. Ruim 100 dollar per watt. Ja, en door veel te weinig concurrentie langs de snelweg betalen we dus, uh, we zeiden het al, de hoofdprijs. En daar kunnen geen zegeltjes, uh, freebies of uh, miles tegenop. Uh. Maar Peter, waarom heeft die veiling uiteindelijk niet gewerkt? Nou ja, het was het idee om de markt helemaal open te, goo te gooien... maar ja, daar is dus uh, niets van terechtgekomen. Ja, ik ben er ook uh, zelf uh, vaak bij geweest, bij die veilingen. Het is eigenlijk een soort van kwartetten. Mag ik van jou uh, dat Shell-stationnetje, dan krijg jij van mij die BP. Mm -hmm. ja, daarmee worden deze... Bedrijven natuurlijk op kosten gejaagd. Niet alleen voor de veiling. Een station kost afhankelijk van de plek al uh, gauw uh, nou ja, honderdduizenden... soms uh, miljoen aan huur. Door de veiling is uh, die huur zelfs uh, drie keer zo duur geworden. Maar dat betekent ook dat alleen de grote onderling uitwisselen... en er geen nieuwkomers zijn. Ja, niet, niet of nauwelijks. En uh, ja, die zitten dan weer zo ver bij die anderen vandaan... dat je ja, omrijden heeft ook geen zin, uh, zullen we maar zeggen. Ja, en daarnaast uh, moet zo'n tankstation natuurlijk een metamorfose ondergaan. Nieuw lekje ver. Nieuwe vlaggetjes, nieuwe prullenbakken. En ja, dan moet je dus binnen 15 jaar je geld terug zien ja. te verdienen. Dat was uh, vroeger voor eeuwig. Dus uh, ja, sneller je geld terugverdienen, dat zorgt natuurlijk ook voor hogere prijzen. En in 2024 dan moeten alle tankstations langs de snelweg een keertje in de verkoop zijn geweest. Mm. Ja, maar, ja, het, weinig nieuwkomers dus. Ja, maar goed, tot nu toe werkt het niet. Wat de Tweede Kamer niet op, op andere oplossingen aan? Ja, een beetje wel. Nou ja, een hoofdpijndossier, zo noemde ja. oud-minister Gerrit Salom dit al. Nou ja, die is ook al uh, even verdwenen. Die is alweer vier jaar weg. Um, ja, dit rapport wacht nu al uh, drie jaar op uh, de Tweede Kamer. Ja, die wil zijn vingers er natuurlijk ook niet echt aan branden. Aan de ene kant zijn ze natuurlijk voor lagere prijzen meer concurrentie. Daarom willen ze net als in Frankrijk borden met prijzen langs de snelweg. Maar ja, wie vaak in Frankrijk komt, die weet dat op de kassabon dan vaak weer een veel hoger bedrag staat dan op dat bord. Dus uh, ja, dan heb je er ook helemaal niks aan. Vergelijkingssites, dat zou een idee zijn. Maar ja, die zijn er al. En aan de andere kant, uh, in tijden van crisis... zijn dit natuurlijk zekere en welkome inkomsten... Dus ja, ik ben eigenlijk bang dat er heel weinig gaat veranderen. Voorlopig blijven wij gewoon de schatkist spekken. Peter Blok hoort u vanuit Den Haag. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Ontdek uw mogelijkheden bij de autoriteit op het gebied van banksparen. Kijk snel op deltaloid.nl slash banksparen. Zeker, Deltaloid. Ben je een ervaren ICT'er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op connectivate.nl Radio 1, het NOS-journaal. Amerikaanse steun voor Mubarak kalft af en Egyptenaren vinden september niet vroeg genoeg. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De macht in Egypte moet op een ordelijke manier worden overgedragen. Uw tijd gaat nu in. Amerikaanse president Obama liet gisteravond weinig aan de verbeelding over. Het is mijn geloof dat een ordelijke transition moet zijn. Het moet zijn. En het moet beginnen. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar het lijkt erop dat de Egyptische president niet langer op de steun van de VS kan rekenen. Mubarak heeft zijn eigen tijdschema in het hoofd. Hij verscheen op de staatstelevisie om te vertellen dat hij niet herkiesbaar zal zijn, maar dat hij nog wel wil aanblijven tot september. Daar nemen de demonstranten op het Tahrirplein geen genoegen mee. Ze zijn bereid om net zo lang te demonstreren tot Mubarak vertrekt, maar dat moet geen acht maanden duren. We don't leave the square president to Mubarak. We or he. We or he. People are president. People are president. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zegt dat de aankondiging van Mubarak een eerste stap is, maar dat de Egyptische president op zijn daden moet worden afgerekend. Er blijft Australië weinig bespaard. Na de overstromingen in de deelstaat Queensland... wordt dat deel van het land opnieuw bedreigd. En dit keer door de orkaan Yassi. Yassi is inmiddels geclassificeerd als een storm van categorie 5. En dat is de zwaarste variant. De kustbewoners van Queensland worden dan ook verplicht geëvacueerd. Deelstaatpremier Bly raadt mensen aan zo snel mogelijk te vertrekken. Er is niet eens tijd om je koffers te pakken, zegt ze. Do not bother to pack bags. Just grab each other and get to a place of safety. Remember that people are irreplaceable. De verwachting is dat Jassi vanmiddag Nederlandse tijd aan land komt. Aan de andere kant van de Grote Oceaan hebben ze juist te maken met enorme sneeuwstormen. In verschillende staten in het middenwesten van Amerika is de noodtoestand afgekondigd. Bewoners moeten rekening houden met 35 tot 40 centimeter sneeuw. Daar valt niet tegen op te schuiven. Look at it, it's fast cleared away. We're going to be out here all day, maybe all night, I'm trying to stop it. So Zeker een derde van alle Amerikanen krijgt de komende dagen te maken met zware sneeuwval, ijzel en extreem lage temperaturen. Over ijzel gesproken, de afgelopen nacht werd het spekglad op de Nederlandse wegen. De politie raadde mensen aan om ten oosten van de lijn Groningen-Eindhoven niet de weg op te gaan. En dat hoefden hier sommige mensen niet te zeggen. Nou oh ja, wat wilt u ons vertellen? Dat hier ook spiegelglad is. Ik heb net de hond uitgelaten en ik heb me vastgehouden aan het huis. Sommige automobilisten waagden het erop. Dat zorgde ervoor dat er meer dan 100 ongelukken gebeurden. Vooral in Twente, aan de Duitse grens bij Arnhem en in Limburg was het raak. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Verder bij elkaar 63 kilometer file, een normale woensdagochtendspits. Een paar bijzonderheden. Er was een aanreding op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij Purmerend Noord 2 kilometer. Nog wat langzaam rijden op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij 7 naar 4 en verderop richting Utrecht bij Arnhem Noord nog eens 3 kilometer. Er was een aanreding op de A27 Almere richting Utrecht. Alle rijstroken zijn al een tijdje open. Dus nog wel langzaam rijden tussen Knoopend Ems en Beeldhoven over 7 kilometer.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 ben je een ervaren ICT'er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op connectivate.nl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 Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Daar leest u alles over beveiligers in winkelcentra. Ja, want die moeten uitgerust worden met een bonnenboekje, handboeien... en eventueel ook nog met een wapenstok. En die moeten ze ook kunnen gebruiken. Daarvoor pleit Harm Brouwer, hoogste baas van het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij wil dat particuliere beveiligers de bevoegdheden krijgen... van een buitengewoon opsporingsambtenaar, een zogenaamde BOA... Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat hier overal gesprekken gaande zijn. Met de politie, met het OM en met de beveiligingsbranche. De baas van het OM, Harm Brouwer, legt uit wat de voordelen zijn van een beveiliger met wat uitgebreide bevoegdheden. Een buitengewoon opsporingsambtenaar kan een boete opleggen. Een buitengewoon opsporingsambtenaar die kan een procesverbaal opstellen. Een buitengewoon opsporingsambtenaar die kan eventueel ook over geweldsmiddelen beschikken. Bijvoorbeeld handboeien of een wapenstok als dat nodig is. Nou zijn veel van dit soort buitengewone opsporingsambtenaren eh, zijn ook echt, zoals het woord ook zegt, ambtenaren. Vaak gemeenteambtenaren die dan toezichthouder zijn met bepaalde bevoegdheden. Maar u zegt nee, dat wil ik geven aan beveiligingsbedrijven. Ja, men is vaak onbezoldigd opsporingsambtenaar. En waar ik dus voor pleit is, is dat die, dat die beveiligers... in dienst van een particuliere onderneming... bijvoorbeeld van een beveiligingsorganisatie... en die voldoen aan al die voorwaarden en eisen die je eraan moet stellen... dat die daarnaast ook worden aangesteld als onbezoldigd opsporingsambtenaar... in dienst van een overheid. Ze hebben dus die aanstelling van onbezoldigd ambtenaar... en daarnaast hebben ze een over arbeidsovereenkomst met het, met het bedrijf. En wat, hoe, hoe gaat het er dan concreet uitzien... Wat gaat zo iemand doen? Zo iemand gaat, gaat als er ergens een winkeldistal heeft plaatsgevonden... die gaat naar de winkel toe en die, maakt, die stelt het proces verbouw op. En dat, daar hoeft de politie dus niet voor te komen. Maar, en die stuurt dat vervolgens naar de politie of naar het, naar het Openbaar Ministerie toe. Of wanneer er een dreigende situatie is, of een aanhouding op heterdaad... iemand is op heterdaad betrapt bij een winkeldistal dan kan hij eraan te pas komen om eh, zeg maar, te kunnen optreden... zodat de zaak ook onder controle blijft als die uit de hand dreigt te lopen. Wat is dan het grote verschil met een beveiligingsbeambte die dat nu ook al doet... omdat hij, net als iedere burger, overigens de mogelijkheid heeft om bij overtredingen heterdaadjes op te treden? Ja, Het is meer gelegitimeerd. Je hebt gelijk. Iedere burger kan dat, uh, kan dat doen. Iedere burger kan vastrijpen, fixeren, klem zetten bij een... Uh een aanhouding op heterdaad van een verdachte. Maar dit is toch meer gelegitimeerd. Um, uh, ook uh, omdat je uh, eventueel, uh, als dat uh, noodzakelijk is... van bepaalde geweldsmiddelen, als bijvoorbeeld een handboei... handboeien gebruik zou kunnen maken... en daardoor de zaak beter onder controle kunt krijgen. Het is een principieel punt wat u aansnijdt... want eigenlijk ga je dan richting een soort particuliere politie. Moeten ja. we dat wel willen? Nee, we moeten geen particuliere politie willen...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 Het is zo dat bij een, bij een BOA, zo'n buitengewoon opsporingsambtenaar, het uiteindelijk ook de overheid is die de inzet bepaalt. Het is niet degene die op dit moment be, die betaalt die bepaalt. Anders kan die overheid niet de verantwoordelijkheid dragen. Het moet altijd zo zijn dat als je voor deze formule kiest waar naast voordelen ook nadelen aan, aan uh, verbonden zijn. Wat u al zei, het kan doorschieten naar particuliere politie. Dat mag natuurlijk onder geen beding uh, plaatsvinden. Het zou altijd zo moeten zijn dat zo'n particulier beveiliger eh, BOA valt binnen de kaders die door de overheid te stellen zijn... en dat de overheid zijn optreden eh, voor zijn verantwoordelijkheid eh, neemt. Dus onder strikte voorwaarden, zegt u, is er niet het risico dat we een soort particuliere politie krijgen. Er mag geen particuliere politie ontstaan. Als dat wel gebeurt, moet je daar absoluut niet aan beginnen. Goed, geen particuliere be politie dus, maar wel een beveiliger met uitgebreide bevoegdheden. Voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Han Busker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan van deze boa's in de winkelcentra? Nou ja, ik vind het een creatieve oplossing. En in tijden van schaarste uh, komt de creativiteit boven. Uh, ik vind het uh, geen goed idee. Waarom niet? Het, uh, nou, het heeft tot gevolg dat er een versnippering plaatsvindt uh, van uh, de veiligheidszorg in de openbare ruimte. En volgens mij gaat dat de veiligheid in Nederland niet helpen. Wat bedoelt u met een versnippering, meneer Busker? Nou, in Nederland is het zo dat de Nederlandse politie het geweldsmonopolie heeft. Die is bevoegd om op te treden en vrijheidsbenemende maatregelen te treffen. En dat moet je wat ons betreft ook zo laten. Maar de politie heeft het te druk. Ja, en daar zit ook het probleem. En daarom zeg ik ook, het is een creatieve oplossing voor een probleem van schaarste. Want uiteindelijk los je het probleem alleen maar goed op... door gewoon meer politiemensen beschikbaar te stellen. Nou, daar is nu geen geld voor, hoor ik uh, nee. de minister al zeggen. Ja, daar is uh, uh, inderdaad op dit moment schijnbaar geen geld voor. Maar dit zijn oplossingen die uh, aan de duidelijkheid van wie wat mag doen in dit land niet bijdragen. Maar u zegt niet iets is dan beter dan niets? Nou, uiteindelijk uh, zul je uh, moeten proberen om de veiligheid in dit land zo goed mogelijk te organiseren. Ja. En wij denken dat dit niet de allerbeste oplossing is die er kan zijn. Nee, maar je zou wij kunnen wij zouden wel heel goed dat je samen zou moeten werken met andere organisaties die ook bezig zijn met de veiligheidszorg in Nederland. Ja, maar je zou kunnen zeggen, nou, er is nu geen geld voor extra politie... want dat zou u het liefst natuurlijk zien. Meer politie, dat ze ook meer in die winkelcentra kunnen lopen. Ja, als dat niet kan, dan maar dit. Ja, maar het gaat ons wel om het principiële punt... dat hier ook uh, geweldsmiddelen uh, uh, worden gegeven... aan particuliere beveiligingsorganisaties. En dat in de openbare ruimte vinden wij geen goed idee. Hmm. Daar komt bij dat de burger straks totaal in verwarring is... Uh, wie welke functie heeft en uh, wanneer op mag treden en wanneer niet. Is dat zo? Want uh, deze mensen zullen ook duidelijk herkenbaar zijn... en ja, dan is het vanaf dat moment ook duidelijk dat zij geweldsmiddelen mogen gebruiken... om eventueel mensen aan te houden, bijvoorbeeld. Ja, maar omdat ze de status van bijzonder opsporingsambtenaar hebben... mogen ze in bepaalde gevallen weer wel optreden... en in de meeste andere gevallen niet. Ze zijn geen algemeen opsporingsambtenaar, wat politiemensen wel zijn. En dat kan alleen maar weer tot verwarring leiden. En uh, we merken dat al meer en meer... We krijgen af en toe van collega's ook wel signalen... van nou ja, uh, wij worden uh, aangesproken op zaken... die mensen van bijvoorbeeld... Uh, <coughs> excuus, uh, van uh, tramcontroleurs of dergelijke hebben gedaan... en dan wordt er gekeken naar ons alsof wij dat gedaan hebben. Kortom, er is af en toe al wat verwarring. Ja. En we moeten in ieder geval voorkomen dat die verwarring veel groter wordt. Ja, heeft u duidelijk gemaakt. Maar is er dan zoveel verschil met wat de huidige beveiligers mogen... en wat ook de burger mag? Want het kwam net ook al even in het gesprek met uh, Han Brouwer aan de orde. Ook een burger mag natuurlijk iemand aanhouden en even vasthouden. Ja, op hete daad mag je aanhouden. Maar wat ik uit het gesprek, uh, uh, wat ik net even gevolgd heb... Uh, van de heer Brouwer begrijp, is dat dan... Die uh, particuliere beveiliger komt en uh, waaraan het wordt overgedragen. En dat zijn echt uh, zaken die nu aan de politie zijn. Ja. Een burger mag aanhouden bij een uh, uh, hete daad. Maar moet dan zo snel mogelijk uh, de politie inschakelen en overdragen aan de politie. Omdat er vrijheidsbenemende maatregelen getroffen kunnen worden. Mm -hmm. Ik hoor het, meneer Buscu. U ziet er niks in. Hartelijk dank voor uw toelichting. Han Busker van de Nederlandse Politiebond. Het is bijna kwart voor acht. Wij gaan gauw door naar Tom van het Hek. Tom, want wij moeten het over het grote geld hebben. Ja. We hadden het er gisteren al eventjes over. Um, vooral over Chelsea, dat geld over de balk heeft gesmeten. Werkelijk uh, grote bedragen uh, ja. voor de aankoop van, uh, van spelers. De Europese Voetbalbond UEFA heeft deze big spenders nu uh, gewaarschuwd. Wat hebben ze gezegd? Nou, ze hebben al eens dat signaal afgegeven... dat in 2012, 2013 iedereen een sluitende begroting moet hebben... omdat die zou worden uitgesloten van Europees voetbal. En uh, deze transferperiode weer een beetje overziende, hebben ze die boodschap gisteren nog eens met kracht herhaald. Zo van op een manier, jullie denken misschien dat dat allemaal wel mee zal vallen, maar dat gaat niet meevallen. En was inderdaad met name voor Chelsea uh, bedoeld, want uh, Chelsea had inderdaad 83 miljoen euro oh ja, uitgegeven. Dat was, het bedrag, ja. dat was het lekkere bedrag. Ach. Liverpool ook 67, maar goed, die hebben ook nog 56 ontvangen, dus dan kom je nog op een relatief bedrag van 11 miljoen euro. Maar uh, de Premier League, om dat maar even in zijn totaliteit te doen. Want het was niet alleen naar 263 miljoen euro uitgegeven. Wel veel aan elkaar ook. Maar toch ook heel wat naar het buitenland. Dus het signaal van de UEFA is wel heel duidelijk. Um, je moet uh, echt een sluitende begroting hebben. En uh, ook clubs als Manchester City en dergelijke. Die dan even zo in de, in de marge voor 30 miljoen euro nog even een spelertje ophalen. Ook die zullen echt moeten opletten. Uh, blijft natuurlijk altijd de vraag. Als die clubs het massaal overtreden tegen die tijd. Wat? dan gaat gebeuren. Maar goed, het signaal is nog eens heel duidelijk afgegeven gisteren. Ja, ja je geeft het zelf al aan. Dit is het grootmachten met een, met een geldschieter in de zetel van uh, het ja. clubvoorzitter. Die lappen dit toch aan hun laars? Ja, lappen dit aan hun laars. Aan de andere kant, ze zullen toch op een dag een begroting sluitend moeten krijgen. En uh, een club als Chelsea uh, soms honderden miljoenen tekort komen. Uh, ook die, die suikeroompjes, die zullen op een dag weer ergens dat geld vandaan moeten halen, hebben ze meestal wel. Maar soms moeten ze dat ook weer verantwoorden worden hier en daar. Het zal toch een hele tour worden voor een aantal van deze club, maar ze hebben inderdaad steenrijke eigenaren en de vraag is natuurlijk als die dat er gewoon bijlappen en zeggen dan is de begroting bij deze sluitend met één hamerstukje. Ja, daar mogen ze waarschijnlijk gewoon meedoen, maar het is fenomenaal. Maar we moeten wel zeggen, uh, Italië, Spanje, uh, 30 miljoen, dat lijkt heel wat, maar dat is echt heel weinig voor dit soort periodes. De Bundesliga nog 55 miljoen. Alleen Engeland is echt nog uh, vol doorgegaan met die 263 miljoen. Dus het begint toch ook wel een gevrucht af te werpen. Mm, wij moeten ook nog even naar Ian Thorpe, want die kondigt ja, opeens zomaar zijn terugkomst aan op het hoogste niveau. Ja. Heeft dat kans van slagen, denk je? Ja, dat is altijd natuurlijk lastig in te schatten. We hebben een aantal grote mislukkingen gezien met Schumacher, eigenlijk Hénin ook haar rentree. Anders daar tegenover staat Kleisters, die afgelopen week weer dat, uh, dat toernooi won. Ian Thorpe is 28, dus dat is nog niet zo oud. Zal ongetwijfeld uh, vermoeden velen uh, al afgelopen maanden uh, flink aan het trainen zijn geslagen om ook een beetje te testen hoe ver die weer kan komen. Is het de liefde voor het zwemmen, zeiden de financiën. Niemand weet eigenlijk precies wat, wat de reden is dat hij weer terugkomt. Negen maanden moet je dan dopingvrij gecontroleerd kunnen worden, daarom meldt hij zich nu al aan. Hij wil naar Londen. 200 en 400 meter zwemmen was altijd zijn domein, in snelle pakken. Daar, die mag hij ook niet meer aan, dus er zijn een heleboel redenen om er toch met enige sepsis naar te kijken. Anderzijds, het is niet zo iemand, want die zijn er ook, hè. Die, die 12 en 15 jaar nadat ze gestopt zijn het nog eens proberen, dat zijn altijd hele treurige Pogingen. Het is de poging waard. Hij heeft de leeftijd nog om topzwemmer te worden. Maar of hij dat niveau nog kan halen, negen Olympische medailles, waarvan vijf gouden. Of er daar nog één bij gaat komen in Londen, dat zal een, een grote vraag zijn. Het was wel een grote sporter, hoor. Hij zal het niet zomaar doen. Maar nee. toch, maar toch. Nou, daar zitten er wat vraagtekens bij. Ik hoor het alweer. Kortom, je. we kunnen er alle kanten bij opwezen. Heel fijn, op deze. Tot morgen. Yo. En we hebben het zo dadelijk over de politieke toekomst van Egypte. Dat doen we met politicologe Monique Samuels. Ze is Egyptisch-Nederlandse en is al hier. Eerste verkeersinformatie met de ANWB, Jolanda van der Vel. In het oosten en ook in het zuidoosten van het land... zijn de lokale wegen nog hier en daar glad door bevriezing. Bij elkaar 112 kilometer file. Wat opvalt is de A7, die is wat langer, den richting Zaandam. Tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 6 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Purmerend is de rechte reis ook dicht. Wat langzaam rijden op de A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug over 6 kilometer, A27 Almere Utrecht tussen EMS en Beeldhoven 7. en de A58 Breda Eindhoven tussen Gorda en Moorgestel 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Egyptische president Hosni Mubarak stapt op, maar nu nog even niet is een televisietoespraak tot het Egyptische volk gisteravond zijn Mubarak aan te willen blijven tot de presidentsverkiezing in september. Maar dan komt er ook, als het aan hem ligt echt een eind aan het tijdperk Mubarak. Hij stelt zich dan niet meer herkiesbaar. Zo zei hij gisteravond, politicoloog Monique Samuel, maar zo zei hij het al, is bij ons in de studio. Welkom. Ja, goedemorgen. Egyptisch-Nederlandse, volgt heel intensief de ontwikkelingen in Egypte. Ja, ja. Je hebt dus ook die toespraak, uh, neem ik aan, gehoord. Ja, heb ik gedaan. En um, ja, hij, hij kondigt daarin aan dat hij weggaat, maar nu nog niet. Um, wat voor idee heb jij daarover? Nou ja, kijk, het gebro van de demonstranten als reactie op uh, de toespraak lijkt mij vrij duidelijk. Uh, die willen niet dat uh, Mubarak nog acht, negen maanden doorgaat. Uh, ik denk dat het voor Mubarak zelf ook als een knieval wordt. Ik denk echt dat hij het gevoel van nu heb ik echt... Ik heb mezelf in de, in de modder gelegd en jullie trappen nog op mijn rug. Ik moet nog een beetje Arabische beeldspraak gebruiken. Uh, dit is voor hem een gigantische knieval. Zeker onder. Ik denk dat het zeker is gebeurd onder aandrang van de Amerikanen. Hmm. Um, het zijn heel spannend of dat de demonstranten... Kijk, uh, ik begrijp dat zij willen dat Mubarak opstapt... Um, ik weet dat, ik dat, dat veel mensen dat ook zo graag zouden zien in Egypte... los van mensen die op straat staan. Alleen, er is een heel prangend probleem op dit moment. En dat is dat er, op televisie, verschillende Arabische zenders... voortdurend oproepen zijn van ouders met zieke kinderen. Die zeggen, alsjeblieft, oké, okay, jullie hebben jullie eisen duidelijk gemaakt. Het zijn goede eisen, maar de ziekenhuizen zijn al een week dicht. Onze kinderen gaan dood. Er zijn mensen op de radio die zeggen, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft ga naar huis. Er is geen Maar brood. dat is interessant. Er is dus ook langzaamaan toch een beweging aan het ontstaan van... het is wel genoeg zo, laat nou ja, ja, het. Maar. Nou ja, nou niet laat het maar. Want er is een, kijk, er zijn nu ongelooflijk veel hervormingen afgekondigd. Uh, de minister-president heeft gisteren een hele lijst van hervormingen genoemd. Mm -hmm. Daarin worden de meeste punten die de demonstranten. Uh, als eisen hebben wel ingewilligd. En als Mubarak over acht maanden opstapt, zeggen veel Egyptenaren. Ja, het is wel het beste voor de om een transitieperiode te hebben. voor de stabiliteit van het land. En ik vind het zelf wel lastig. Want kijk, ik zou graag nu meteen een andere leider zien. maar er is eigenlijk geen andere leider. Nee, maar die emotie is begrijpelijk. Die, die hebben ze natuurlijk ook op het hè? Die direct weg. Vrijdag dan nog vertrekdag. Geven ja. ze nog drie <laughs> dagen. Het is dus inderdaad de vraag uh, hoe dan verder? Want er staat er dan een oppositieregering klaar? Is er een nee. duidelijke oppositie die het dan. Overneemt? Nee, nee. En kijk, de demonstranten kunnen een hele lange adem hebben. Die kunnen nog maanden op het Tahrirplein verblijven als ze willen. Maar het probleem is gewoon dat er geen brood meer is te krijgen in Cairo. En dat Egypte heel erg veel voedsel importeert. En dat alle havens al dagen ja. dicht zitten. Dus ze kan geen graan binnen, geen rijst. En dat breekt dus zo'n land op. Weet je? De ja, maar er stort zijn dus ook geen bestuurders die het over kunnen nemen. Nee, kijk, het, iedereen is besmet door Mubarak. Want je kon niks voorstellen in Egypte. Je kon nog geen professor zijn. Als je niet op een of andere manier verbonden was aan Mubarak en zijn partij. Huh? Geldt dat dan ook voor El Baradei, Die zich nu opwerpt als de leider van de oppositie. En misschien wel de nieuwe president ooit. Nou kijk, in Egypte gaat alles om gunnen. Je kan eigenlijk geen hoofd van een atoomschap worden. Als je, de president jou dat niet gunt. Hm. Uh... Dus ook hij is, heeft, een, heeft een vlekje. Ja, hij Mubarak. heeft een vlekje. Hij ja. heeft een vlekje. Maar ik denk dat zijn grootste vlekje nog wel is dat hij niet zo lang in Weenen heeft gewoond. Nog meer dan dat hij hij banden met Mubarak zou hebben gehad. Hij heeft te weinig contact gehad met Egypte. Ja, met ik denk dat 90% van de Egyptenaren zich niet in El-Baradei kan herkennen. Ja. Uh -huh. Maar goed, je geeft het al aan, het is niet de mening van de Egyptenaren. Nou ja, die zijn allemaal wel voor hervormingen, maar een groot deel zegt: en, en nu stoppen, want we willen ook weer het dagelijkse leven op gaan pakken. Ja, dat is ook, kijk, het liefst, het, ja. Zit het erin dat die demonstranten hun hand ook overspelen? Nou, Op een duur wel. Kijk, het probleem is gewoon dat ik weet zeker dat echt. Nou, drie kwart minstens van de Egyptenaren ook graag ziet, dat Mubarak zo snel mogelijk ziet vertrekken. Ja. Maar die man wil blijkbaar niet onmiddellijk opstappen. Er zijn verschillende redenen voor. En er uh, wordt nu toch ook gezegd, zelfs mijn vader had gisteren aan de telefoon nog na de toespraak: Hij zei van het is toch goed dat Mubarak niet meteen bij de eerste demonstratie is opgestapt. Want dan hadden we nu in Irak gezeten. Erg waar, je weet niet hoe groot de chaos hier is. Je moet toch. Zijn een, een vader woont in Egypte? Nee, hij verblijft daar nu. Okay. Maar hij zit, hij zit in Cairo en hij heeft ook uh, brandbommen onder de fletjes gezien uh, worden Gegooid door allerlei bendes van wie ze ook mogen zijn. Dus het is gewoon, er is totale chaos. En ik denk zelf persoonlijk het beste zijn als Mubarak wel opstapt. En dat dan de vicepresident Suleiman tijdelijk het, wa het regime waarneemt. Of de regering waarneemt. Maar er moet inderdaad wel een, een, een overheid zich, een tussenregering. U zegt in komen. feite, er is wel een langzame transitie nodig. Niet aan de hand van Mubarak, maar dan aan de hand van Suleiman. Ja, ja, kijk, ik, ik steun de revolutie. Ik steun de idealen. Maar er is ook stabiliteit nodig. En uh, voedsel en, en, en de economie, die stort helemaal in. Dus... Maar voor je het weet, als je er zo lang over gaat doen en hem inderdaad tot september de tijd geeft, ja. uh, besluit hij dan, oh, het is allemaal weer lekker rustig. Ik blijf toch nog maar een periode. Ja, maar dat geloof ik. Kijk, nee? dat geloof ik. Te zeggen, dat, dat zit er niet dat meer in. Nog, Dat kan hij niet maken. Dan zal dan is heel Egypte op straat staan. <laughs> kijk, beloofd is beloofd. En een woord van eer is groot, hè. In, uh, is, is groot in de Arabische cultuur. En dan heb je ook nog de VS die dat niet zo die kan dat niet verkopen ook, dus nee. ja, nee, dat zie ik niet gebeuren. Goed. Nou, hartelijk dank voor je ja, tips. Maar goed, even met voorspelling. Mo treedt wel af. Hij houdt het niet snel. Kom. Wanneer? Vrijdag? Voor eind van het weekend weten wat hij definitief gaat doen. Oké. Okay. Ja. Maar ik samen wel. Politicologen, hartelijk dank voor het commentaar. En wij gaan naar Mark Robin Visser. Die is onderweg met Hero Brinkman. Zeg, zijn jullie nou al aangekomen? Ja, we zijn, Lara, we zijn net door de slagboom gegaan. Meneer Brinkman heeft nog geen pasje van het provinciehuis. Het is ook maar goed dat ik even meegereden ben, want hij kon het niet vinden. Hoe, hoeveelste keer is dit nu voor u hier? Uh, ik ben, dit is volgens mij de tweede keer dat ik nu in het provinciehuis kom. Je hebt er ook niks te zoeken eigenlijk, hè, als gewone burger. Nee, dat klopt. De burgers hebben eigenlijk geen wettelijke verplichting om überhaupt eens een keer een visite te brengen aan het provinciehuis. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een gemeentehuis. Maar u gaat hier nu wel vaker komen. U heeft mij beloofd dat u uw, uw tijd hier gaat uitzitten. En ik heb begrepen dat de PVV in de peiling hier in Noord-Holland wel op meer dan tien zetels staat. Dat belooft nog wat te worden. Ja, ik moet wel zeggen, het zijn peilingen. Ja. Dus uh, luister, als wij, als, wij, als wij negen of tien zetels zouden halen, zou dat natuurlijk geweldig zijn. Maar uh, ja, we doen ons best. We hebben nog een maand te gaan. We gaan eens dus even kijken of we de ingang kunnen vinden, meneer ja, Bringman, voor die u. Weet ik, die weet ik wel. Die weet ik. Nou, Daar gaan we dan. Kom op. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. De wereld kijkt naar de ontwikkelingen in Egypte... op de voorpagina van vrijwel alle kranten en nieuwsites. Foto's van de massabetoging op het Tahirplein in Cairo gisteravond. Foto's laten een uitgelaten, maar ook leuzen schreeuwende... en ook wel woedende mensenmassa zien. Volgens de Volkskrant zijn de Egyptenaren teleurgesteld en kwaad... omdat Mubarak pas in september wil opstappen. De BBC schrijft op de website... dat de betogers de speech van de president afwijzen. Ze schreeuwen iralg, wat zoiets betekent als ga. En ze zwaaien met schoenen. Nou, voor hen is de toezegging van het vertrek van Mubarak over negen maanden, dus niet genoeg. Ze zeggen dat ze op het plein blijven totdat Mubarak gaat. President Obama heeft volgens CNN al gesproken met Mubarak... en is bereid het land te helpen met een overgangsregering. Obama wil dat het zo ordelijk mogelijk verloopt. Verlaat binnen drie uur laaggelegen gebieden bij Kains. Het gaat over andere nieuws, namelijk over Australië. Die oproep deed de premier, Anna Bly, van de Australische deelstaat Keynes een paar uur geleden. Ze waarschuwt inwoners nogmaals voor de cycloon Yasi die in aandocht is. Voor veel mensen zal het te laat zijn om aan de dodelijkste storm... in de geschiedenis van Australië te ontsnappen. De windsnelheden die nu bij Keynes en Townsville worden gemeten... zijn al 125 km per uur, meldt ABC News. En zullen de komende uren oplopen tot 290 km per uur. Volgens de nieuwszender is de storm te vergelijken met de orkaan Katrina. China, die het zuiden van de Verenigde Staten trof. Daarbij vielen ruim 1800 doden. Straks onze correspondent in Australië, Robert Portier. Dan naar nieuws uit eigen land. Uitbehandelde TBS'ers moeten nadat ze vrijkomen nog een jaar worden gevolgd. In dat jaar moeten zij zich nog aan allerlei regels houden. In de Telegraaf zegt de staatssecretaris Teven dat hij daarmee wil voorkomen... dat uitbehandelde verkrachters en moordenaars abrupt op, op, op straat komen te staan. Het gebeurt nog dat tegen het advies van de TBS-kliniek of het Openbaar Ministerie... rechters beslissen dat TBS'ers op vrije voeten komen. Teven wil daarom een veiligheidsventiel inbouwen. Toezicht duurt minimaal één jaar, maar kan ook wel negen jaar duren... Maatregel maakt vast, uh, pas, maakt past in de plannen nee, past in de plannen van het kabinet om TBS zo veilig mogelijk te maken. Dan nog eventjes naar uh, opmerkelijk nieuws uit Amerika. I'm Barbara Bush and I'm a New Yorker for Marriage Equality. New York is about fairness and equality. And everyone should have the right to marry the person that they love. Join us. Ja, wie was dat dan? Hè? Dat is de dochter van voormalig president George Bush, Barbara Bush, in een sportje van een mensenrechtencampagne voor het homohuwelijk. Zij en haar moeder zetten zich in voor gelijke huwelijksrechten voor homo's en lesbiennes. En dat is opmerkelijk omdat haar vader tegen uh, was in, uh, tegen het homohuwelijk in de tijd dat hij president was van Amerika. Hij heeft zich er altijd tegen verzet en nu dus een sportje van zijn dochter waarin zij pleit voor het homohuwelijk. Na acht uur in het Radio 1 Journaal zijn we live in Cairo. Onze verslaggever Sander van Horen is daar. We schakelen ook met Washington voor de reactie van de Verenigde Staten... op de ontwikkelingen in Egypte. 2 maart zijn de provinciale statenverkiezingen.